Uur. Jan van der Plutten met het NOS Journaal. Strandpaviljoens mogen komende winter eenmalig blijven staan... om de hoge kosten voor het afbreken te besparen. Dat schrijven de ministers van Nieuwenhuizen en Ollongren... in een brief van de Tweede Kamer. De strandtenten mogen niet open blijven voor gasten. Het kabinet ziet de maatregel als een steuntje in de rug... voor paviljoenhouders die al getroffen zijn door de coronacrisis. Alleen de hoofdgebouwen van de strandtenten mogen blijven staan. De ondernemers zijn zelf aansprakelijk voor eventuele stormschade... of schade door vandalisme. De explosie die begin mei een appartement verwoestte in Groningen is veroorzaakt door een springstof die ook wordt gebruikt door plofkrakers en terroristen, dat meldt de Telegraaf. Het OM en de politie denken volgens de krant dat de twee gearresteerde bewoners van het appartement de stof maakten voor plofkrakers of zelf van plan waren plofkraken te plegen. De Poolse president Duda heeft de presidentsverkiezingen in nipt gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld heeft hij 51,2% van de stemmen gekregen, waarmee zijn liberale uitdager Trzaskowski het niet meer kan inhalen. De opkomst in Polen was bijna 69% de hoogste opkomst in de afgelopen 30 jaar. In een supermarkt in Antwerpen zijn vier mensen gewond geraakt door een woedende klant, meldt de VRT. De vrouw had te horen gekregen dat ze de volgende keer een goed mondkapje moest opdoen. Ze werd woedend, viel de kassière aan, gooide met bloempotten en beschadigde een geparkeerde auto. Later probeerde ze met een winkelkarretje de deuren te rammen en beet ze een politieagent. De Antwerpse politie spreekt van een uitzonderlijk incident.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 Goedemorgen luisteraars, dat was een wat opruft, <coughs> abrupt einde van het eerste nummer Bombay Awakes uit de musical Bombay Dreams. Van harte welkom op deze nieuwe week met een stralende zon vandaag en zojuist op de nieuwsberichten. Relatief goed nieuws, goed nieuws voor onze strandpaviljoen eigenaren dat ze in ieder geval in het najaar hun paviljoen niet hoeven af te breken. Het is dan uh, weliswaar niet de bedoeling dat ze gasten ontvangen... maar in ieder geval die kosten van afbreken en dan het jaar erop weer opbouwen... die kosten die zullen ze niet hebben. Nou, in alle coronatoestanden is dat dan toch een relatief goed bericht. Mijn, mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik ben voor de komende twee uur vandaag uw presentator van dienst. Zoals meestal heb ik ook een artiest van de dag. Een Nederlandse artiest of artiesten die ik muzikaal wat extra in het zonnetje zet. En vandaag is dat Willeke Alberti. Willeke Alberti die al zoveel jaren meedraait. Nog steeds een mooie stem heeft. En het eerste nummer wat ik vandaag voor haar, van haar ga draaien is een beetje liefde voor allemaal. En dat is natuurlijk de vertaling van La Ballade des Jeans Heureux. Jeans Heureux. Luistert u naar Willeke Alberti? In de zomer alle bomen... In het Lover zingt de nachtegaal. Waar kun je verder nog van dromen? Beetje liefde voor allemaal. Waar kun je verder nog van dromen? Beetje liefde voor allemaal. Op de aarde wonen zoveel mensen. En iedereen heeft een moedertaal. Wat valt er verder nog te wensen? Beetje liefde voor allemaal. Wat valt er verder nog te wensen? Beetje liefde voor allemaal. Van de bergen stromen koele beken en uit de hemel komt een zonnestraal. Waar kun je verder nog smeken? Kun je verder nog om Een beetje liefde vooral. voor allemaal. In de wereld hoor je zoveel meisjes. En de meesten zijn zo muzikaal. Wat heb je voorts nog op je lijstje? Een beetje liefde voor allemaal. Wat heb je voorts nog op je lijstje? Grote zitten grote snoeken, en in de zee de sidderaal. Wat heb je verder nog te zoeken, een beetje liefde voor allemaal. Wat heb je verder nog te zoeken, een beetje liefde voor allemaal. In mijn leven zitten zoveel dagen, wel dertigduizend in totaal, wat heb je verder nog te vragen? Weet beetje liefde voor allemaal. Wat heb je verder nog te vragen? Beetje Een beetje liefde, liefde voor, allemaal. voor allemaal. We doen de rinders en libellen. En dat was natuurlijk Abba met Dancing Queen. Een uh, Nederlandse zangeres uh, die ik ontzettend kan waarderen is Ellen Ten Damme. Uh, het is niet alleen een zangeres, ze doet nog veel meer. Ze uh, uh, doet circuskunsten, acrobatiek, uh, noem maar op. En ze heeft in de afgelopen jaren ook een aantal hele bijzondere cd's uitgebracht. Uh, een cd in het Frans, die ook in Frankrijk is opgenomen. En een cd uit in, uh, die in Berlijn is opgenomen en ook de titel Berlijn heeft. Uh, vanuit die cd draai ik een Duitsstalig nummer van Ellen ten Damme. Het is een nummer uit de Draai Oper van Bertolt Brecht, Johnny. Zu Gast für einer Nacht. Schön, ich träume so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir, nachmittags um halb vier. Ja. Yeah. Auch okay, es ist scheißegal. Herrlich, super geil. jeden Ja, en dat was Ellen ten Damme. Fantastische Nederlandse en zangeres, performance kunstenaar, noem maar op... Uh, tijd voor wat Frans en ik heb hier Charles Aznavour klaarstaan. Charles Aznavour, iedereen kent natuurlijk de overbekende nummers als bijvoorbeeld La Bohème, maar ik heb nu eens een keertje wat anders uh, klaarstaan. Uh, wat weinig weten is dat hij ook wel een beetje jazzachtige nummers heeft opgenomen met een big band begeleiding, uh, met name op zijn CD Charles Aznavour 2000. Charles Aznavour 2000. CD, de naam zegt het al, die in het jaar 2000 uitkwam. En een van de nummers die daarop staat... is het eerste nummer zelfs... Le Jazz est Revenu. Oftewel, de jazz is weer helemaal terug. Charles Navou.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 et maths, puisqu'aussi les jeunes se mettent au scat. Bien des musicaux réapprennent à jouer cool et détendu. C'est comme un nouveau phénomène, le jazz est revenu.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 Jazz est revenu. Een swingende charlas naar voren. in een zeer jazzy nummer met een prachtige big band. Ja, we hebben Duits gehad, we hebben Engels gehad, we hebben Frans inmiddels gehad. Spaans hebben we nog niet gehoord vanochtend en daar wordt het dan een hoog tijd voor. Ik eh, heb een zanger gevonden uit Puerto Rico, genaamd Chayanne. Ja, eigenlijk heet hij Elmer Figuero de Arte. Maar hij noemt zich als artiest Chayan En hij zingt voor ons Me Anemoré de Ti. Oftewel, ik word verliefd op jou. che respiro non niet nada que cambiar. dat was de Puerto-Ricaanse zanger Chayanne, met Me Anomare de Ti. Ik word verliefd op jou. Uh, tijd weer voor wat Nederlands. Ik heb een <coughs> nummer klaarstaan van Xander de Brisonnier. Het is een vertaling, een vertaling van een uh, bekende hit van Patrick Bruel. En in het Nederlands heet het Van Jou. En in het Frans Je te le die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 Wat gebeurt is, is voorbij? Ik weet het klinkt misschien wat simpel, maar wat overblijft zijn wij. Zonder jou kan ik niet verder gaan. Jij bent toch het hart. Opnieuw van haar Dat was Sander de Visonier. En dan nu de originele versie van Patrick Bruel. Je te dit quand même. Ja, en u moet zelf maar uitmaken welke van de twee uitvoeringen u de mooiste vindt. Hier het origineel. Est ripé. On est tous les deux mauvais On s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça Mais je trouve pas de refrain à notre histoire Tous les mots qui me viennent sont dérisoires Ik kom er. Sander de Vizonier of Patrick Buwel. Ik vind het moeilijk. Alle twee prachtige uitvoeringen. En ja, die melodie... of het nou op het Nederlands of in het Frans gezongen wordt... die blijft... mooi, meeslepend... Tikje weemoedig, Een prachtig nummer, kortom. Uh, ik heb weer een paar... Nederlandse artiesten klaarstaan die wat gaan uitvoeren wat beroemd is geworden... in een uitvoering van Barbara Streisand en Neil Diamond. Ik heb het natuurlijk over You Don't Bring Me Flowers Anymore. Maar het wordt op deze opname gezongen door twee Rotterdamse iconen... Anita Meijer en Lee Towers. You Don't Bring Me Flowers.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 It's Geek!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 So you think I could learn so you How to tell Ik weet draai ik regelmatig Duits. We hadden net al Ellen ten Damme. Uh, en ik heb nu een Duitse artiest klaarstaan. Zandvoort uh, moet het in gro grote mate... wanneer het over het buitenlands inkomen... toerisme gaat... Uh, van onze Duitse gasten hebben. En daarom vind ik het altijd leuk... om je ook eens te laten kennismaken... met uh, wat Duitse artiesten... die misschien in Nederland wat minder bekend zijn. En dan heb ik ook nu klaarstaan... een uh, nummer van de zangeres Ella Entlich. Ella Entlich is de artiestenaam van Jacqueline Zebisch. Ze werd in uh, Weimar, in de voormalige DDR, geboren in 1984. Maar na de wende in 1989... Uh, verhuisde ze met haar ouders naar West-Berlijn toen nog. Uh, nadat Berlijn weer helemaal uh, één zou worden. En... Uh, zij was een beetje te vergelijken met Jan Smit. Die begon als Jantje Smit, als, als kindsterretje. En dat was bij haar ook het geval. Toen had ze de artiest de naam Junia. En daarna, als uh, volwassen zangeres... Uh, is ze zich Ella Endlich gaan noemen. Haar uh, grootste hit uh, was uh, wat ik nu ga draaien... Kust mich, halt mich, lieb mich. Daarmee heeft ze de Duitse uh, hitparade uh, bestegen... En daar gaan we nu naar luisteren. Ella Entlie. Dat was uw kennismaking met de Duitse zangeres Ella Entlich. Met dit mooie weer draai ik graag wat uh, extra muziek... met Latijnse sferen, Zuid-Europese sferen. En klaar staat David Bisbal. David Bisbal komt uit Almeria in Andalusia, in Spanje. Op dit moment 41 jaar. Uh, in Spanje een... Uh, Zeer populaire zanger die ook regelmatig de Spaanse hitcharts uh, bereikt. En wij gaan nu luisteren naar zijn nummer... Cuando hacemos el amor. Oftewel, als wij de liefde bedrijven. vida hoy me puede sonreír Y apenas tengo un sitio donde ir Hoy tengo un mundo a mis pies También quisiera hacerte comprender Que en un instante lo puedo perder Dependo de ti dat waren de laatste tonen van David Bisbal met zijn nummer... Quando hacemos el amor, als we de liefde bedrijven. Weer tijd voor de artiesten van de dag, Willeke Alberti. En Willeke zingt uh, een nummer wat beroemd is geworden... op het Eurovisie Songfestival in 1973. Uh, daar sleepte het uh, de tweede plaats weg... Uh, en dat was een Spaanse groep, Macedades, die, een, die het nummer Eres Toe zong. Uh, Willeke heeft dat naar de hand laten vertalen. En niet zozeer qua inhoud, maar wel op de klanken van dat Spaanse nummer. De titel Eres Toe werd dan ook vertaald als waar toe. Nou, je hoort het al, dat zit qua klankkleur dicht bij elkaar. Laten we luisteren naar Willeke Alberti met... Haar versie van Eerde Toe, Waar Naartoe. De wereld wankelt en is moe, levensmoe. Moeder natuur raakt buiten aan. Waar naartoe? Waar naartoe? Vertel me waar naartoe? Gezuurde bossen, noodsignaal, stram en koud, kou. met takken als verkoolde haal. van En dat betekent dat we zometeen weer de nieuwsberichten krijgen. Maar niet <coughs> pardon, nadat we uh, naar het volgende nummer geluisterd hebben. Een paar dagen geleden op televisie hebben sommigen van u misschien... het uh, registratie gezien van het concert van André Rieu in Melbourne. En het allerlaatste nummer, de allerlaatste toegift... Uh, dat het orkest speelde en hij ook soleerde... was uh, wat ze wel eens noemen het uh, tweede Australische volkslied. En wij kennen het uh, onder de naam Waltzing Matilda. Uh, ik heb hier een Australische zanger klaarstaan uh, die het gaat zingen... maar dat nummer heet eigenlijk helemaal niet Waltzing Matilda. Het heet eigenlijk Tom Troberts Blues... Tom Waits is de Australische zanger met een hele bijzondere, hele rauwe stem. Ik heb ook andere nummers van hem. En uh, het is een hele fascinerende stem om te luisteren. Uh, Ruw, er zit een raspop, uh, Maar daardoor wordt het wel heel levensecht. Ik hoop dat u dat ook vindt. Gaat u luisteren tot aan de nieuwsberichten... naar Tom Trauberts Blues van Tom Waits. Ook wel... Waltzing, Matilda. An innocent victim of a blinded alley, and I'm tired.